Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Een heel duur medicijn tegen Tai-slijmziekte wordt toch vergoed. Het medicijn Caf Trio kostte 2 ton per patiënt per jaar en dat was te duur om te vergoeden. Na aandringen van het kabinet heeft de fabrikant van het middel de prijs verlaagd... waardoor het nu wel in het basispakket van de zorgverzekering kan. En dat is ontzettend belangrijk, zegt deze organisatie voor patiënten met Tai-slijmziekte. Mijn telefoon is ontploft. Degene die ik heb gesproken... Uh, barsten in huilen uit. Dit is iets waar mensen al zo verschrikkelijk lang naar uitkijken. En wat voor hen echt een groot verschil gaat maken in adem kunnen halen. En iets meer dingen kunnen doen die u en ik misschien heel gewoon vinden om te doen iedere dag weer. Het geneesmiddel komt per 1 januari in het basispakket. De auto die vorige maand in Helmond op een ambulance reed, waarbij drie jongens om het leven kwamen, reed veel te hard, blijkt uit het politieonderzoek. Hoe hard precies is niet bekendgemaakt. Volgens de politie was de auto gehuurd en technisch in orde. Op de plek van het ongeluk werden lachgasballonnen gevonden, maar het is niet duidelijk of degene achter het stuur lachgas gebruikt heeft. Oostenrijkers die niet gevaccineerd zijn kunnen straks als de vaccinatieplicht ingaat dikke boetes krijgen tot wel 3600 euro. Kinderen onder de 14, zwangere vrouwen, mensen die zijn genezen of mensen met een medische indicatie zijn uitgezonderd. De minister van Volksgezondheid vindt het aantal ongevaccineerden te hoog. In Oostenrijk hebben meer dan een miljoen mensen nog geen prik gehad. En wat zit er dit jaar in het kerstpakket? Volgens kerstpakketteninpakkers krijgen veel werknemers ook dit jaar weer wat ze gewend zijn. Gewoon veel verschillende lekkere dingetjes, maar het wordt wel duurzamer. Verpakkingen, wordt heel erg naar gekeken, ook dat moet duurzaam zijn. En wat nieuw is dit jaar, mensen gaan wel een beetje op zoek naar, komt het uit de buurt? Wat er trouwens opvallend vaak in zit, een spuitbus met slagroom. Een kerstpakket kost een baas gemiddeld 50 euro. Het weer. Vanavond is het eventjes droog, maar in de nacht komen er nieuwe buien het land binnen en koelt het af naar een graad of twee. Morgen bewolkt en vooral regen in het zuiden, mogelijk ook met natte sneeuw en het wordt er maar vier graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N247 staat bij Broek in Waterland nog een file van drie kilometer en de vertraging is daar tien minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort.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 Black, my skin is grey and I'm wise King of size, I cry tears Look into my eyes They call me Small and vulnerable for trinkets.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 daar hebben dan de vrienden van 3 voor 12 Den Haag weer het nodige over verteld. Over de achtergrond van die single. Danella Smit zelf, die komt uit de buurt van Zuid-Afrika. Ze komt uit de naburige Namibië. Daar is ze groot geworden. En als er dus iets is wat aan de kaak gesteld moet worden... dan zal Danella Smit daar niet zo 1-2-3 voor weglopen. En dan sterker nog, dan is zij daar in staat om daar ook een... Ja, scherpe song over te maken. En dat uh, gebeurde dan ook. Uh, we gaan verder, want er is nog meer. Want uh, een week of tw twee uh, terug. Toen hadden we hier uh, die 3 uh, van 12 Noord-Honderd Vloedgolf. En daar is ook uh, de, de single uh, gereleased, min of meer. Backseat Show van Nevin. En die ga je nu horen. Yeah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 in augustus van dit jaar geweest. Het was toch al een beetje een gedenkwaardige uitzending... omdat we uh, muziekliefhebber en burgemeester van dit dorp... David Moldenburger daarbij ook hadden in de studio...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 Eva van Leven want zo heet ze uh, uh, gaan uh, laten horen. Maar zover is het nog niet. Hier is nog. niet. Yeah, oh single. was <middels> had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 Force the air out of our lungs. So how can we breathe if we deny the?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 Toen de zomer net naderde en we een beetje nog aan het nagelpijten waren of die Formule 1 wel doorging of niet. Maar uiteindelijk is die wel doorgegaan. Goed, daar gaan we het niet over hebben. Maar je komt wel uit de buurt, hè? Je komt volgens mij ook uit Haarlem, heb ik begrepen. Ja, Ik kom hier zo'n 7 jaar of 8 jaar alweer naar Haarlem. Oorspronkelijk uit Zeeland. O,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 ...regionale is lekker gedraaid... ...en jullie hebben hem opgepikt, wat ik super tof vind. Mm. En um, ja, als Spotify gaat hij ga ook wel redelijk. Maar ja, het was een beetje een soort tussen singles zo zag ik hem echt. Dat um, mm. opstapje naar de, naar de EP die er binnenkort uit, uh, uitkomt. Kijk, ja. En uh, het was echt een soort van nieuwe, nieuwe sound en alles. Ja, en, ja dat, dan moet je misschien wel even aan wennen... ...of dat moet even even nodig om... Is het, even te lopen. Van, is het dan ook iets van uitproberen, zoiets?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 vet nummer. Dus ik ga het hm. sowieso hoe dan ook uitbrengen. Hm. Um, no matter what, zeg maar. Dus als het niet goed ontvangen wordt, ja. ja. Ik vind het nog steeds vet. En gaat <laughs> ja, uh, Hier staat er <laughs> nog een, want anders had ik hem niet gedraaid. En ik weet Denk zeker... Is ja, ja, en anders, ja. anders zat hij ook niet in dat bedenkelijke onderdeel wat ik net heb uh, lopen roepen op dinsdagochtend. Nee, hè? Dus, precies. Nee, daarom. Dus, ja, dus, dus uh, uitproberen is dan niet misschien het goede woord of zo. Maar ja, ja het is gewoon um, beter ontvangen dan de andere. Ja, maar, maar goed. Nou ja, maar wij, mensen drieën, die hebben dan uh, zoiets van, het is dan uh, mijn taal...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 met die popronde uh, die in Haarlem uh, zich heeft oh, afgespeeld. Ja. Maar ja, toen stond ik wel in een, een bomvol uh, kleine zaal van patronaat. lijkt wel alsof het uh, gewoon helemaal uh, niet meer heeft uh, bestaan, uh, die periode. Ja, dus. zeker. ja, Toen kon het eventjes. Toen kon het toen heel eventjes, het ja. Allemaal, uh, ja, ik heb er even aan geroken, maar... Uh, ja, ja, ja. Dus, maar... Maar goed, ik denk dat het er wel weer van gaat komen. Hè. Uh, ja, dat moet. Ja. Er hebben echt een probleem. met zal ja. nou niet missen. Gel geloof mij nou, dat zal echt wel weer...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 en um, ja ik was altijd een beetje de een vreemde eentje in de bijt ofzo, als ik dan muziek liet luisteren aan mijn ik zei ik oh, dit moet je echt checken, en dan kwam ik met Joe Stone ofzo, ja, ja, ja. en dan keken ze me soms echt zo aan van, ja, ik ja. heb geen idee waar jij naar luistert <laughs> dat is, dat is... is niet wat bij de rest van de hele school luistert dus ik was altijd een beetje een gekkie daarin, maar ja, um, ja dat heeft me wel gevormd hoor, die, ja. Uh, ja, die oude soul en die moto, zeker. Ja, maar dan is het mijn vraag ook, want als je die opleiding Daniel Halen hebt uh, gevolgd, de,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 We go, all out. you give me all the love I need, unravel me, oh, no more second guessing, you're my curse, it's a blessing, as long as you give for